Goedenavond. De Amerikaanse president Trump heeft gereageerd... op de arrestatie van de Britse voormalig prins Andrew. Trump vindt het heel triest en slecht voor de koninklijke familie. Andrew is inmiddels weer vrijgelaten, maar het onderzoek naar hem loopt nog. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke overheidsinformatie... aan zijn vriend Jeffrey Epstein. Er is meer bekend over een man die vanmiddag werd neergeschoten... in de Rotterdamse wijk Delfshaven en later overleed. Hij was 34 en kwam uit Capelle aan de IJssel. De politie zoekt nog altijd naar twee verdachten... die. Er Vandaar gingen in een zwarte auto. Voor de schietpartij zou er op straat ruzie zijn geweest. In Duitsland zijn er plannen om de Olympische Zomerspelen te organiseren... 2036, maar er is niet iedereen het mee eens. Heeft alles te maken met de Spelen van Berlijn van 19, 1936. Die werden namelijk door de nazi's gebruikt als propagandashow. Om precies 100 jaar later opnieuw gastheer te zijn... vindt de president van Duitsland geen goed idee. De Olympische Winterspelen. De loting is bekend voor de 1500 meter bij de vrouwen morgen... en die valt niet gunstig uit voor Femke Kok. Ze moet in de allereerste race... in haar maar eentje. Dat is mede omdat ze nog nooit een internationale 1500 meter heeft gereden. Antoinette Rijpma de Jong en Marijke Groenewoud komen in latere races in actie. Morgenavond staat ook Short Track op het programma. En dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen is het droog vanavond en vannacht. In het binnenland kan het een paar graden vriezen. Morgen bewolkt en regenachtig en het wordt 4 tot 9 graden. Dan de keer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Wel een flitser gemeld, oppassen bij de A6 Lelystad richting Muidenberg. Daar staan ze namelijk bij 50.2. Het is de allerlaatste ronde, repeat of niet, voor Loco Loco. Dus ik hoor zometeen heel graag van je wat je ervan vindt. Eerst Shepard en Gronomo.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 Niet. Het is de allerlaatste ronde, ronde nummer 10... voor Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. Ja, gaat hij deze allerlaatste ronde door... dan hoor je Loco Loco vaker hier bij Q-Music. Nou, het zou zomaar eens de somertrack van 2026 kunnen worden. En Ben jij het dus helemaal eens met Edwin? Loco Loco, wat een lekker gek liedje. Voor mij een dikke repeatje. Ja, maar misschien vind je het nummer helemaal niks zoals Ruben dat vindt. Nee, nog steeds geen beat voor mij. Te langzaam en te eentonen voor echt een ja. zomerrit. Nou, oké, okay, nou, het is echt de allerlaatste ronde: de laatste kans om je mening te geven over Loco Loco van Ranië Zonneveld en Gordo. Als je het leuk vindt, stuur je repeat. Vind je niks? Dan stuur je niet met een oude berichtje in de Q-Music App. Repeat. Repeat. repeat. Of niet? Yeah. Che tot ziens vast die Met Loco Loco in repeat of niet Ronde nummer 10 Jij mocht je mening geven over dit liedje Loco Loco was eerst een nummer waar ik echt aan moest wennen Maar ik vind hem nu heerlijk om te luisteren Absoluut een repeat Ja repeat Ik was daar gelijk een loco loco van Dit is een lekker, lekker repeatje. repeatje Ja Loco Loco, lekker lekker Voor mij een repeatje Doei nummer man. <laughs> nou, dat is wel duidelijk. Ruud zegt repeatje voor Loco Loco. Leroy zegt dan weer niet. Osver zegt zeker repeat. Geweldig nummer. Daniel zegt ook een nietje voor mij. Dion zegt: deze gaat repeat. In de taxi wat een beuker. Albert zegt repeat. Manuela zegt Loco loco. Zeker een repeat. Repeat, of niet? Ja, Loco, loco heeft tien rondes volgemaakt. Het is een repeat. Ja, zondag weer een nieuwe repeat of niet bij Edwin Noorlander om kwart voor vier. Met dus een nieuwe track waar jij je mening over mag gaan geven. Ja, en als je echt ergens goed in wil worden, of dat nou is de dus schaatsen, drummen. of in mijn geval autorijden. Ja, daar kan ik echt nog wel even wat winst gaan boeken. dan heb ik zo meteen echt een goede tip voor je. Ik ga je zo meteen vertellen wat dat is. Eerst nog Akten en de Munich. En het regent zonnestralen bij Q. Q sounds better with you.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 Noem het tapper, noem het vluchten, maar ik knijp het tussenuit. Nu een week geleden, en hier staat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan een liefde. Meer. Kan dus gaan, maar niet maar husband is coming I will a and where is my Husband? give me and where is my husband ja, er is dus een theorie dat als je ergens goed in wil worden... dat je daar 10.000 uur aan moet besteden. En als je dat doet, nou, dan word je er een expert in. Ja, daar gelooft Ryan Tedder, de frontman van The One Republic, dus heilig in. Hij spendeert dus elke dag zo'n vijf uur aan liedjes schrijven. Werd daar dus ook echt een pro in. Want hij schreef hits als bijvoorbeeld Burn van Ellie Goulding. Maar ook Greedy van Tate McRae. En Lil Nas X en That's What I Want. So love, I need, I need... En ook deze zit van David Guetta. En dat schreef hij niet alleen, hij zong het ook nog eens. Dit is I Don't Wanna Wait bij Q. Valentine's Day, the roses came but they took you away, tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm, gotta keep myself calm but the truth is you're gone, and I'll never get to show you these songs, dad you should see the tours that I'm on, I see you standing there next to mom, both singing along, yeah arm in arm. There are days when I'm losing my faith Because the man wasn't good, he was great He'd say music was the home for your pain And explain I was young, he would say Take that rage, put it on a page Take the page to the stage, pull the roof off the place I'm yeah. trying to make you proud, do everything you did I hope you're up there with God saying that's my kid. still look for your face in the crowd Oh, if you could see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 And they're all missing out, yeah, they're all missing out So if you get a second to look down at me now Mom, Dad, I'm just missing you now yeah. I still look for your face En if you could see me now. Ja, het was vandaag weer een uh, heerlijke dag op de Olympische Spelen. Nederland staat inmiddels op 16 medailles: 6 keer goud, 7 keer zilver en 3 keer brons. Ja, die laatste, die bronze, kwam vandaag van Kjeld Nuis. En juist die medaille is extra bijzonder. Ik ga je zo meteen vertellen waarom dat zo speciaal is. Ook muziek van Binnenmars komt eraan. I Just Might.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 Gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Raamdecoratie kiezen? Carwaij regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op carwaij.nl. Carwaij, maak het mooier.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 De stemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl Ontdek mijn unieke zondvakanties naar de Griekse eilanden. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpicked verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen.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 Bedrijfssoftware die altijd werkt. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Little Lidl Mini.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 Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met Wi-Fi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Nog meer. Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.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 You did ake. Zo de Swedish house mafia, maar eerst Bruno Mars en I just might Q sounds better with you. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did.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 De Olympische Winterspelen in Milaan. Ja, de finishlijn van de Olympische Spelen komt langzaam in zicht. Nog tot en met zondag en dan zit het er alweer op. Maar ondertussen zijn we met ons kikkerlandje gewoon nog steeds medailles aan het binnenharken. Vandaag was weer een sensationele race tijdens de 1500 meter schaatsen. Eerst Joep Wennemars, die reed echt een uh, waanzinnige rit. Pakte zelfs Olympisch record. Ja, dan komt Kjeld juist. En die duikt daar doodleuk nog net onder. Uiteindelijk grijpt Joep net naast het podium met een vierde plek. Maar Kjeld, die pakt gewoon brons. En even, hij is 36 jaar. Schaats gewoon nog een bronzen medaille. Terwijl hij dus al 18 jaar lang topsport beoefent. Dat is echt heftig voor je lichaam ook. Dus um, ja, hij wordt inmiddels ook wel de koning van de 1500 meter genoemd. Op alle drie de Olympische Spelen waar hij aan meedeed... pakte hij een medaille op die afstand. Twee keer goud... En nu sluit hij dus zijn Olympische carrière af met brons. De Olympische Winterspelen in Milaan.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 Daar staat ze! 22-9! Nou, nou, nou, neus nice.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 in je laatste olympische dans zoals hij dit noemde. Brons halen, het podium weer halen in een titanenstrijd. Kjel de grote winnaar vandaag op de 1500 meter. Hij heeft daar brons gepakt. Prachtig. Ja, zometeen ga ik je vertellen welke muziek hij luistert... voordat hij aan zo'n belangrijke wedstrijd begint. Eerst Morgan Wallen, dit is Love Somebody bij Q-Music. Yeah, they say I live too fast to settle down Truth is I just ain't about these games They all play Won't like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah, summer isn't over, yeah. Skinny paper with your heart out, it's my favorite part now, yeah. Sarah Larsen en Midnight Sun. De Olympische Winterspelen. Ja, de sporters staan natuurlijk dagenlang te trainen voor de Olympische Spelen. En ik was even benieuwd, waar luisteren ze dan het liefst naar... terwijl ze aan het warm fietsen warm schaatsen zijn? Want ja, muziek is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Jutta Leerdam is bijvoorbeeld heel erg fan van Dua Lipa. Joy Beunen houdt er wel van iets meer power en ritme. Zij gaat dus voor Morgan Citrian: Say My Name. Ja, Femke Kok die gaat dan weer liever voor Black Eyed Peas. Ja, de mannen die zijn wel fan van de Amerikaanse rapmuziek. Bijvoorbeeld Joep Weddemars, die luistert liefst naar Travis Scott. Ja, Melle van der Wouten gaat voor Pop Smoke. Hey, hey. Ja En ook Michelle Velsboer gaat wel lekker op die rap. Maar dan het liefst van 50 Cent. Ja Haar zus Xandra Velsboer en Kjeld luisteren dan weer het liefst naar Eminem. En voor Kjeld is dat de perfecte muziek tijdens de voorbereiding op een belangrijke wedstrijd. Ja, ik zie het ook helemaal voor me. Dat hij, net zoals eerder van vanavond, tijdens het opwarmen voor die 1500 meter zijn oortjes in had. Helemaal in de focus. En dat hij dan dit nummer keihard opzet. wanted.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 There goes gravity. Oh, there goes gravity. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddy's, he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's pro. He's so 156 euro voor Tessa, 240 euro voor Jesper en 160 euro voor Laura. Ja, Dat verdienen ze binnen een paar seconden bij Knok tegen de Klok deze week. En dat allemaal door één woord op het juiste moment te roepen bij Knok tegen de Klok. Lekker meegenomen wel, toch, het bedrag? Ja, het kan zomaar zijn dat jij straks de laatste bent die deze week met een mooi bedrag naar huis gaat. Het concept is heel simpel. Je hoort gelddragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan wil je het laatste volledig uitgesproken bedrag... Ja, anders win je helaas helemaal niks. Uh, nu vraag je natuurlijk af wanneer je kan aanmelden, hoe? Nou, je hoeft alleen nog maar het woord klok te sturen met een berichtje in de Q Music App en dat mag je nu doen. Ja, nu. Dus kom maar door met een berichtje deze kant op met daarin dus klok. Ook muziek van Ben Boone komt eraan. Ik ga stoppen met mijn bedrijf, maar wil niet dat het een drama wordt. Wat moet ik allemaal regelen?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 Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nu bij Koebloe. Korting op Beko, wasmachines en drogers. Bestel het beste voor jou in de Koebloe app. Nu bij iWish Opticians een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen.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 Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Prime Video biedt het best in entertainment. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Ja, I'm pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Night.